10 uur. Dit is Radio 1, met Sven Koppelman. De WVD vindt schaliegasdiscussie in Nederland hypocriet. Zometeen een vervolg van Goedemorgen Nederland. Kijk nou eens wie hier binnenkomt, Jan van der Putten voor het NOS Journaal. De verkoop van nieuwe auto's is in het eerste halfjaar met ruim een derde gedaald. Dat blijkt uit berekeningen van kenniscentrum Omacon. Veel consumenten stellen de aankoop uit.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 Minister Hopstelte schrijft dat in een brief van de Tweede Kamer. Op dit moment zijn er al zo'n 3600 buitengewoon opsporingsambtenaren, vooral in de grote steden. Vanaf 1 januari worden hun taken uitgebreid. Pensioenfondsen willen fors meer investeren in de Nederlandse economie. Veel van het geld van de fondsen gaat nu nog naar het buitenland. Vorige week deed PvdA-leider Samsom nog een beroep op de pensioenfondsen om meer in Nederland te investeren. De fondsen zeggen dat wel te willen. Het geld kan gaan naar zaken als infrastructuur en ook naar hypotheken.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 Die quote gaat niet door. Dan We krijgt u wel ander nieuws. Een groot deel van de winkels van de failliete elektronica keten, de Harense Smit, gaat vandaag weer open. Samen met Micro Electro, eigenaar van onder andere It's Electronics, wordt een doorstart gemaakt. Dit is Gisteren wel werd bekend een, dat de 40 filialen van de Harense Smit dicht moesten. Vandaag gaan 20 filialen in Nederland weer open. Het faillissement maakt het voor microelectro mogelijk makkelijker... om een deel van de keten over te nemen, zegt directeur Hoogstraat. Dit is eigenlijk wel een, een, een frisse herstart... Dus dat is toch wel een heel ander verhaal. Dus dat betekent wel dat, uh, dat gelijk alle radertjes gelijk goed kunnen, uh, komen te staan. En met die doorstart kunnen ongeveer 300 van de 500 werknemers weer aan het werk. Klanten hoeven zich geen zorgen te maken over openstaande orders, aanbetalingen en lopende reparaties. De nieuwe eigenaar van de Harense Smit neemt alle verplichtingen direct over.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 Nog een paar ongelukken en de herstelwerkzaamheden, Jolanda van der Velden. Ja, onder meer nog vielen op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Knopend Burgerveen drie kilometer. Op de A12 Utrecht richting Arnhem is bij Arnhem Noord... de rechter dichter, dicht, daar staat een kapotte bus. Op de A28 Assen richting Hogeveen een aanrijding. Bij de Alfred Westerbork drie kilometer, daar is de linker dicht. En door die kapotte bus op de A12 staat het stil op de A50 van Os naar Arnhem... tussen Renkem en Knopend 3 drie kilometer. Dankjewel, Jolanda. Jan, was je spreekstelstuk?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 De VVD vindt de schaliegasdiscussie in Nederland hypocriet. Corsica spint garen bij de Ronde van Frankrijk. Topdiplomaten zijn blij met de nieuwe koers van hun politieke baas. En nu hebben we een minister van buitenlandse zaken, Frans Timmermans... die daar gelukkig heel, heel makkelijk en open is. En ik, ja, ik, ik ervaar het als een, wel eens een verademing. En het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. morgen Nederland. De Rabobank, dames en heren, maakte gisteren bekend te stoppen met leningen aan bedrijven die schaliegas winnen in Amerika. De bank beschouwt de winning als milieuvervuilend. In ieder geval heeft daar vragen over en wil daar niet aan meewerken, maar dit één eh, op één betrekken op de Nederlandse schaliegasdiscussie is onterecht, zegt VVD-kamerlid René Lichter. Goedemorgen, meneer Lichter. Goedemorgen. Wat is er nu weer hypocriet? Het standpunt van Rabobank is dat zij niet investeren in technieken... zolang zij de risico's niet goed in kaart hebben. Ja. En er is geen enkele energiebron zonder nadelen, ook schaliegas niet. Nee, maar de Rabobank zegt... wij willen niet dat die chemicaliën er grond in worden gespoten... totdat wij zeker weten uh, dat dat geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Ja, en dat is, bij, bij schaliegas doen we dan ook onderzoek naar de risico's... en dat onderzoek roept al heel veel emoties op. Ja, maar het is toch heel goed dat een bank dan zegt... Uh, beter... Uh... Uh, niet inhalen bij twijfel, zal ik maar zeggen. Ja, maar die, die emoties die komen voort uit het feit dat er gesproken wordt van vrekken en chemicaliën. Wij zijn bang voor chemicaliën, want chemicaliën kunnen lekken. En vrekken vinden we ook een eng woord. En ik begrijp die emoties, maar vooralsnog zijn die ongegrond. Nou ja, kunt u aantonen dan dat het niet schadelijk is voor het milieu? Nee, dat kan, ik, dat kan ik niet. Maar um, hetzelfde wrekken uh, doen we bijvoorbeeld ook voor geothermie. Dat is als je warmte haalt uit de diepe ondergrond. We hadden vorige week een discussie met Brabant Water. En toen vroeg ik hen ook, hoe kan het nou dat je voor het ene wrekken... Voor, namelijk voor de aardwarmte het wel toestaat... en voor de andere zegt, voor schaliegas, dat vind ik niet goed. Het antwoord van Brabant Water was, ja, wij zijn tegen fossiele energie... Dat is een argument wat ik begrijp, maar dan vind ik het onhandig om emoties op te roepen over chemicaliën en wrekken. Waarbij je bij de ene kant zegt, daar is het prima. En aan de andere kant zegt, bij schaliegas, daar kan het niet. Dat vind ik hypocriet. Ja, uh, maar is het niet zo dat bij het ene er uh, overduidelijk chemicaliën... de bodem in worden gepompt en bij het andere niet? Nee, ze worden bij allebei de bodem ingepompt. Kijk, voor geothermie, voor aardwarmte... maak je de aarde open om het water dat je naar beneden brengt warm te krijgen. Dan moet je veel ja. contact hebben met die ondergrond. Ja. Dus maak je scheurtjes. Ja, maar in geen chemicaliën toch? Ja, ook, ook, want je wilt dat het open blijft. Dus je, uh, dus je brengt er water in met zand. Die, dat, die zandkorreltjes blijven dan in die scheurtjes om ze open te houden. Daarmee krijg je voor de aardwarmte veel contact met die diepe ondergrond. Dan blijft dat water... Dus als je dat naar boven haalt kun je dat toepassen. Ja. Of om je huis te verwarmen of voor elektriciteit. Bij schaliegas doe je eigenlijk hetzelfde. Dan breng je ook onder druk water naar beneden. Ook met zand, ook met chemicaliën om dat zand vast te houden. Maar dan doe je het om het gas vrij te kunnen laten stromen. Ja. Dus de technieken zijn exact hetzelfde. Nou doet minister Henk Kamp van Economische Zaken, uw partijgenoot, onderzoek... of hij uh, of boringen naar schaliegas in de Nederlandse bodem uh, wil gaan toestaan. Deze week uh, is dat rapport uh, afgerond. Wat dat wil zeggen, het onderzoek is afgerond... maar pas eind van het reces krijgen we het rapport... met daarbij het advies van de minister. Kan dat niet beter een beetje sneller... nu deze discussie zo in uh, volle omvang wordt gevoerd? Nou ja, iedereen die wil graag snel een antwoord hebben op het onderzoek. Ik denk dat het slim is om uh, vooral zorgvuldig dat onderzoek te doen. En dat bestaat uit een aantal fasen. Je hebt de onderzoekers gehad die komen met hun bevindingen. Dan is er een klankportgroep die gaat kijken wat zij ervan vinden. Dus het is in die zin nog niet afgerond... want ook de minister moet nog een antwoord geven op dat onderzoek. Maar de resultaten van het onderzoek zijn toch deze week binnen? Uh, dat weet ik niet, want je kunt het onderzoek is het geheel van de stappen die in het onderzoek gedaan worden. De Kamer heeft gevraagd, minister, zoek uit wat zijn de risico's bij het winnen van schaliegas. Er is geen enkele energiebron zonder nadelen. En ja. bovendien heeft schaliegas ook veel voordelen. Maar goed, die commissie kwam toch met een uh, tussenadvies gisteren. Nee, de commissie Mer heeft gezegd dat een aantal onderdelen niet is meegenomen in het onderzoek. Ja. En dat klopt ook, want het onderzoek richt zich op de milieurisico's van het winnen van schaligas. Ja. Wat is daar tegen? Het, is, het onderzoek is heel goed. Ik vind dat we moeten in Nederland, als het onveilig zou zijn, of als je grote kansen hebt op verontreiniging van drinkwater, dan moet je niet boren naar schaliegas. Dat vinden wij ook. Alleen je moet de discussie wel zuiver voeren. Dus zeggen wij waarom ben je wel Brabantwater voor het wrekken als het gaat om geothermie en niet voor schaliegas? Maar goed, u hebt het nu over Brabantwater. Wij begonnen met de Rabobank. En de Rabobank zegt, als wij niet zeker weten dat het niet schadelijk is voor het milieu, totdat wij zeker weten dat het niet schadelijk is voor het milieu, gaan wij geen krediet verlenen. En u zegt in feite hetzelfde. Als het schadelijk is voor het milieu, moeten we het niet doen. Nee, maar de Rabobank en ik zijn het met elkaar eens. Want ook de Rabobank zegt, als het onderzoek is gedaan... en het blijkt dat het kan, dan gaan zij ook financieren. Maar wat is er dan hypocriet aan de discussie? Behalve dan dat een waterschap hier iets anders over denkt... over het winnen van, uh, van, van, van warm water. Nou, de hypocrisie zit hem... Niet zozeer bij Rabobank, als wel bij uh, mensen die zich met discussie bezighouden. Zoals Brabant Water. Die zeggen, wij zijn tegen wrekken, want dat is gevaarlijk. Dan ja. denk ik, van nou, er zijn risico's, maar er is geen enkele energiebron zonder risico's. Alleen waar je dan de techniek voor het ene wel goed vindt en voor het andere niet. Terwijl het over dezelfde techniek gaat, ja. dat begrijp ik dan niet. Dan heb je kennelijk een andere motivatie. Ja. Uh, maar u zegt, er zijn eigenlijk geen enkele energiebronnen zonder risico's. Wat is dan het risico bij een windmolen? Nou, dat is het grote risico daar is dat het windstil is. En dan moet je dus iets verzinnen op het moment ja. dat de wind niet waait. En het risico is dat, dat je er geen energie mee kunt opwinden, werken als er geen wind is. Precies. En dan hebben we kolencentrales. En die stoten weer veel CO2 uit. Die kolencentrale ja. kan je niet meteen aan of uitzetten. Die staat een beetje op 60% van zijn capaciteit te draaien. Ja. Dus dat stoot allemaal CO2 uit. Dat zien we ook in Duitsland. Wanneer moet wat u betreft de beslissing worden genomen... of wij in Nederland ook gaan boren naar schadigas? Nou, de, de eerste stap is dat onderzoek. Dat zal tegen het einde van het recessus, tegen eh, eind augustus, begin september afgerond zijn. Ja. Dan gaat de Kamer daarover praten. Ja. Dan wordt mogelijk een proefboring gedaan. Ja. Dat geeft dan informatie over hoe het feitelijk is, want dat weten we nog niet. We ja. weten niet hoeveel aardgas of hoeveel schaliegasten of aardgas er in die schalielaag zit. Ja. En daarna moeten we de beslissing nemen op basis van de, de, de, de resultaat van die proefboring of je ook verder wil gaan. Maar ergens komend kalenderjaar? Nou, het, het, het, de, de snelste planning is als je begin volgend jaar, uh, dus volgend jaar lente, een, de eerste proefboring kan doen. Ja. En dat geeft echt informatie over uh, wat kan en wat niet kan en wat er zit. En wanneer kunnen we dan de definitieve beslissing verwachten? Dat zal nog een paar jaar duren. Ik heb geen ah. glazen bol, maar uh, je wilt het zorgvuldig doen. Dus niet meer in deze kabinetsperiode? Nou, die duurt tot maart 2017. Ja. Uh, dus dat zou best nog kunnen. Juist. Nou ja, goed, als alles goed gaat, hè? meneer er toch?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 Ik twitter al en dan ben ik wel de mensen. Maar ontkomen tegelijkertijd ook niet aan forse bezuinigingen. Vooral de traditioneel grote posten als Londen, Parijs en Berlijn moeten inkrimpen. Deze week in Caro, Goedemorgen Nederland, onder diplomaten. Diplomaten moeten meer gaan twitteren. Dat vindt hun politieke baas, de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Diplomaten uit alle windstreken van de wereld komen daarom speciaal terug naar Den Haag... voor een cursus social media. Nou, ehm... Um... Er hadden al een paar mensen aangegeven dat social media toch voor hun nog even zoiets van nou het is er en ik weet het maar. Uh, een kleine opfriscursus. Laten we daar even mee beginnen. Voordat we lekker de pauze ingaan. Ik begin jullie gelijk aan het werk te zetten. Wat betekenen al deze symbolen? Het is dus allemaal social media. Dat is lastig hè, want je gebruikt het. Je, je hebt al die. of heel veel van die icoontjes echt heel vaak gezien. Als je daar niet in mee weet te lopen als merk dat je het nieuws naar de mensen komt brengen, euh, dan, dan ga je dus marktaandeel verliezen. En datzelfde gaat eigenlijk ook een beetje voor een ambassade. Wil je je verhaal, je, met name je, je pd-boodschappen, dus echt in de bubbel van je publiek krijgen... dan zul je ja, een relatie moeten aangaan met, die, met, die, met hun netwerk. Naast nou even koffiepauze bij de cursus. Even kijken of hier al wat mensen van ambassades druk aan het twitteren en facebooken zijn... Viel het een beetje mee, de eerste, het eerste deel van de cursus? Ja, ontzettend leuk, ja. ja heel dynamisch en uh, je leert echt nieuwe dingen. De digitale uh, media is echt een revolutie en daar zitten wij middenin. U gaat naar Engeland, hè? Naar Londen? Ik ga naar Londen, ja. ja. Worden ze daar straks helemaal uh, plat getwitterd? Ik ga er wel wat mee doen, maar Londen is al heel actief zelf. De collega's die daar die doen het al goed. Ja. Even naar ja. Brazilië, hoe, hoe doen ze het daar? Ja, ook uh, hetzelfde. Twitter is al actief, dat, maar dat gaat uh, via de leiding van de post. Ja. Wij dragen ideeën aan. Dan uh, is dat leuk, dan wordt dat uh, getwitterd. En twittert u ook op eigen account? Nee. nee. Mag dat niet, of heeft u zich nou, Twitter? Nee, daar heb ik geen interesse in. Nee. Ik twitter wel en dan bel ik wel de mensen die, die ik wat wil zeggen. Ja, je kunt er bij mij op Twitter vinden: Paul Palswetsloot. Ja, gewoon onder mijn eigen naam. Even zoek hoor. Ja. Kijk, er staat jouw ad: Ja. En hij heeft die 111 volgers, dat is nog niet zoveel, hè? Nee, nee dat, is, dat klopt, ja. Zeker voor een tweede man straks in Brazilië, Nee, ja, maar dat zal echt wel anders worden daar. Dat zal daar wel anders worden. Maar wel heel veel uh, volgers voor mij zijn wel mensen die het functioneel volgen... dus die willen gewoon blijkbaar weten uh, wat, uh, ja, wat er gebeurt... vanuit mijn uh, werk op het gebied van het bevorderen van internationaliseren. Merkt u ook een groot verschil met, met in het verleden... dat er uh, buitenlandse zaken, directies van bovenaf wat moeilijker deden in het uh, uh, communiceren naar buiten? Uh, ja, en dat, uh, dat verschilt eigenlijk per bewindspersoon... zou je eigenlijk moeten zeggen wie er op dat moment net uh, leiding geeft aan het ministerie. En de ene bewindspersoon is daar wat makkelijker in dan de andere. En in de, in dat verschilt, uh, dat zijn golven. Hè. De ene keer is dat, wordt er wat krampachtiger over gedaan dan, dan een andere keer. En nu hebben we een minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans... die daar uh, gelukkig heel... Uh, Heel makkelijk en open is, en ik, ja, ik, ik ervaar het als een, wel eens een verademing. Een verademing. En goed voorbeeld doet goed volgen, moet de minister hebben gedacht. De belevenissen van Timmermans worden inmiddels door meer dan 18.000 mensen op Facebook leuk gevonden. René Jones-Bos was ooit ambassadeur voor Nederland in Amerika en is nu secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken. De hoogste ambtenaar op het ministerie. Volgens haar is het gebruik van sociale media door diplomaten een must. Niet iedereen hoeft te twitteren, laat ik dat vooropstellen. Ik doe het zelf wel, hoewel de laatste tijd wat minder dan, uh, dan toen ik nog in Washington zat. Kijk, waar het om gaat is dat diplomaten engageren met de buitenwereld. He, dat ze goede contacten ter plekke hebben. Dat ze de netwerken aanboren die van belang zijn. Dat is het belangrijkste. De manier waarop je dat doet en de middelen die je gebruikt. De een gebruikt Facebook of de website of... Uh, uh, of Twitter. Maar dan zie ik soms ook nog diplomaten. Die hebben dan elf volgers en hebben twee tweets uitgedaan. Dat is dan ook maar een moedje. Uh, het is niet verplicht, zoals ik al zei. We hebben Alec Ross hier op bezoek gehad. Dat is degene die voor Hillary Clinton haar hele nieuwe mediastrategie heeft ontwikkeld. Die was vorig jaar hier bij de ambassadeursconferentie. En die zei ook, als iemand er geen zin in heeft, moet je er niet aan beginnen. Het moet wel een beetje uh, uit eigen vrije wil gaan. Dus dat zeggen wij ook. Niemand is verplicht om te gaan twitteren. Maar het gebruik van de nieuwe media, en dat kunnen allerlei andere vormen zijn, dat is wel iets waar de diplomaat mee aan de slag moet. Nou, de cursus zit erop. Iedereen is volledig bijgepraat over het gebruik van social media. Zo ook een van de cursusdeelnemers, Chris Groenmakers. U werkt op de ambassade in Rome. En dat, die cursus voor u was ook wel nodig. U, heeft, u, had, u zit op Twitter en u heeft toch maar 28 volgers en 11 tweets. Dat kan natuurlijk niet. Ik ben, eh, zoals ik al in, in de cursus ook zei... Heel, eh, tot nu toe nog niet erg actief op Twitter. En de cursus was voor mij juist een van de hoofdredenen... om eh, zeg maar, te leren hoe je... Twitter meer kunt gebruiken en hoe je ook meer met Facebook uh, kunt doen als, uh, als ambassade. Vindt u het wel leuk? Ik vind het heel leuk, ja. Ik dus vind het wordt het daar rap zo. aan meer? Uh, ik hoop dat ik na deze cursus uh, inderdaad uh, helemaal weet hoe het uh, moet met uh, het gebruik van Twitter... en dat ook het aantal uh, tweets uh, zal toenemen. Ed Rome, iedereen gaat u nu volgen hoor. Prima, ik ben heel benieuwd. Het blijft nog wel even zoeken in de wonderenwereld van Twitter voor een aantal diplomaten... Overigens niet voor de ambassadeur in Berlijn. Vraagt u mij, twitter ik? Nee, ik twitter niet. En ik Facebook ook niet. Wat hij wel doet? Morgen in Onderdiplomaten. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen @karel.nl. Straks Corsica spint garen bij de Tour de France. En vanuit de Ronde van Frankrijk het ochtendhumeur van Mart Smits. Gisteren mocht ik bij ochtend-dJ Giel in zijn programma iets zeggen over de Ronde van Frankrijk. Ik merkte op dat ik voor het eerst in lange tijd en eigenlijk onopgemerkt oog had gehad voor de bijna oogverblindende schoonheid van het land waardoor we reden. Van Corsica dus. De ochtend-dJ vond dat slappe praat. Hij wilde hardline journalistiek of in ieder geval borderline problemen uit de prullenmand van de Tour halen. En ik wilde zeggen dat ik verbaasd was over het landschap van Corsica. Vaak is het zo dat je door Frankrijk, Italië of Spanje trekt in grote wielenronden zonder eigenlijk goed uit je ogen te kijken. Een bos is een bos, een afgrond een afgrond en korenvelden overal ter wereld wuiven met het peloton mee. Dat is een regel. Je rijdt door een stadje en je denkt dan, ja, weer een stadje. Je rijdt langs een meer en dan zeg je niks in de voortrazende auto... maar misschien denk je even wel, wat een prachtig plaatje is het eigenlijk. De werkende mens in de wielersport van tegenwoordig... is opgezadeld met veelal problemen. Je dient stelling te nemen in de uiterst complexe situatie... rond doping, rond zondaars, regels en wetten. En dat is een opgave van je welste. Het is dan net alsof je de sensoren voor de rest van de wereld... en wat er om je heen gebeurt, niet ziet, ruikt of opmerkt. Je leeft eigenlijk als in een kokon. Juist, dat is een tamelijk armetierig bestaan, zie ik nu. Misschien komt bij mij de wijsheid wel met jaren... maar ik heb werkelijk genoten van wat ik in Corsica zag. Stuwmeren, grote afgronden, groen, groen en nog eens groen. Het kwam me ineens allemaal vriendelijk en gezond voor... Was Corsica zo aardig omdat het land, de omgeving, zo overweldigend was? Of hadden wij volgens ineens behoefte aan een andere, gezonde blik op zaken? Wilden we wat anders zien? Hadden we daar behoefte aan? Relativeren begint, zijn mijn open altijd bij het opzetten van een andere bril. Een iets wat aangepaste scherpte misschien, of een andere cilinder. Na drie dagen Corsica zeg ik, heel eerlijk, ik zie ineens een stuk beter. Oh. Bart Smeets, zometeen meer over Corsica en morgen het ochtenthumeur van de van vakantie teruggekeerde Koos Postema. Ik rinden dat nog even door in 1974. Lady Le, was dat van Pierre Groscola. Het is uh, vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Dag vier vandaag van de Ronde van Frankrijk. Vandaag trekt de Tourcaravaan richting Nice. En de afgelopen drie dagen konden we genieten van het bergachtige landschap... in de azuurblauwe zee van Corsica. U hoorde dat, Maart Smeets, net ook al beschrijven. Veel mensen zullen op de bank hebben gedacht... daar wil ik ook naartoe. In ieder geval mijn vrouwelijke collega's... die al de hele ochtend op internet aan het zoeken zijn... naar de mooiste plekjes. Bob van Oosterhout, goedemorgen. Goedemorgen. U bent, uh, sport marketingdeskundige. Uh, heeft Corsica daar ook echt profijt van? Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Uh, je moet je voorstellen dat het uh, hosten van zo'n tour of zo'n sportevenement... Dat heeft eigenlijk op drie fronten impact. A, de directe economische impact. Mensen die daar naartoe gaan en direct spenderen, toeristen. Ja. Maar ook de indirecte economische impact. Mensen zoals uw collega's die inderdaad volgend jaar naar Corsica zullen gaan. Ja. Maar wat we denken ook van de psychologie, de trots van de eilandbewoners, de imago boost die het geeft. Dus het heeft, het heeft absoluut een enorme toegevoegde waarde. Ja, maar dan weten we ook dat zo'n uh, finishplaats en een startplaats... in de Ronde van Frankrijk uh, geld moet gaan betalen aan de organisatie... om überhaupt uh, in het parcours van de Tour te kunnen worden opgenomen. Halen ja. ze dat geld er dan ook weer uit? Ja, wanneer je kijkt naar de recente historie... dan zie je dat zo'n Tourstart met alle kosten die daarbij komen... ongeveer moet worden ingeschat op een 10 miljoen euro aan kosten... Um, als je dan gaat kijken naar Londen in 2007, haalde we direct en indirect 73 miljoen uit. Ja. Rotterdam, onze eigen stad, in 2010, ongeveer 30, 35 miljoen. En de verwachting is dat Corsica ongeveer maal 10 moet kunnen gaan opleveren. Juist. Met andere woorden, het loont de moeite. Eh, en anders dan bij de Olympische Spelen. Hè, want als je dat organiseert, kom je bijna nooit uit de rode cijfers. Ja, het is allemaal wat lastig te kwantificeren, want een van de aspecten die ik net al noemde, bijvoorbeeld de trots van de lokale bevolking, ja hoe ga je dat meten? Ik ben ervan overtuigd, maar ik ben een believer in sport. Ik geloof dat het altijd per definitie loont. Ja, nou is het zo dat die helikopters die rondvliegen met camera's aan boord eh, en prachtige luchtshots maken van het landschap natuurlijk niet de minpunten laten zien. Nee, het is natuurlijk een, een, een 100% stukje subjectieve promotie. En uh, dat hoort ook een klein beetje bij. Dat, dat is ook voor de tv-kijker fijn. De tv-kijker zit ook niet te wachten op een, uh, een Tour de France die door uh, sloppenwijken gaat of door uh, vuilnisbelden heen. Nee. Dus het, het hoort een beetje bij het plaatje. Ja, en dan is het ook nog mooi meegenomen dat de zon schijnt. <laughs> Hoelang, uh, ah. Hoe lang kan Corsica daarvan blijven profiteren eigenlijk? Hoe lang houdt zo'n, laten we zeggen, wat hyperig vakantiegevoel aan? Nou, wat ik een mooi voorbeeld vind in dat kader... is bijvoorbeeld het WK 2006 in Duitsland. Mensen hebben Duitsland nooit als een heel vriendelijk vakantieland gezien. Maar in 2006, met nota bene de slogan... Die Welt zu gast bei Freunde. Toen had je het WK voetbal in Duitsland. Dat heeft zo'n impact gehad dat het Duits Bureau voor Toerisme... nu, vorig jaar 2012, nog steeds roept dat een na-el-effect te meten is. Dus dat zegt alles. Met andere woorden, het is geen tijdelijke kwestie. Dit blijft wel even hangen. Ja, zeker de komende jaren. Ik heb zelf de afgelopen drie dagen meer van Corsica gezien dan ooit tevoren in mijn leven. Dus ja, dat, dat, dat geeft een heel goed uh, beeld. Ja, Had u wel eens iets van Corsica gezien dan? Nee. <laughs> dus dan is het ook niet zo moeilijk. <laughs> u bent zelf een groot liefhebber van de Ronde van Frankrijk. Ja, absoluut, absoluut. U gaat er zelf naartoe? Ja, ik ga uh, even kijken. Eind volgende week ga ik er drie dagen naartoe. En wat gaat u daar dan doen? Nou, ik ga dan naartoe met uh, uh, Henk Kessler en Bert van Oostveen. Ja, uh, twee voetbal die zelf ook gek zijn van wielersport. En dat doen we eigenlijk één keer in een paar jaar. En wat gaat u dan doen in een tentje zitten en, uh, en urenlang langs uh, de reclamecaravan staan... totdat het peloton in anderhalve seconde voorbij is? Nee, nee, nee, wij zijn te gast bij de Belkin-ploeg. Dus uh, wij eten een kaasje, drinken een wijntje, genieten van de tour, uh, de aankomst, uh, de zon, de bergen... En daar zie ik enorm uit. Juist. En waar is, bevindt de Tour zich dan volgende week? Dat zijn de Alpen, geloof ik, of niet? In de Alpen, ja, absoluut. Juist. Nou, dat is ook een van de mooiste uh, stukken van het parcours uh, uit die ronde. Ja. Uh, ik wens u daar heel veel plezier bij. En dank u wel voor de uitleg bij in ieder geval de um, uh, VVV-achtige uh, voordelen... Ah. van de Ronde van Frankrijk, in dit geval voor uh, Corsica. Hartelijk dank, uh, Bob van Oosterhout, sportmarketingdeskundige. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uh, uitzending. Jan van der Putten komt hier al binnen met zijn nieuwsbulletin... maar eerst gaan we buurten bij Naida met de onderwerpen van Lijn 1. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Ja, Lijn 1 bestaat vandaag in Den Haag. En vanuit Den Haag praten we over een land dat in brand staat. Egypte. De positie van Moersi die wankelt en na de val van Mubarak lijkt het nog altijd niet goed te gaan met Egypte. Het Tahrirplein stroomt weer vol en er vallen doden en gewonden helaas. De grote vraag is hoe moet het nu verder met Egypte? Gaat het leger ingrijpen of niet? U hoort het zometeen in lijn 1 van de NTR.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 De verkoop van nieuwe auto's is in het eerste halfjaar met ruim een derde gedaald. Veel consumenten stellen de aankoop een jaartje uit, blijkt uit berekeningen van kenniscentrum Omakon. Ook kiezen klanten voor kleine, goedkope auto's waar dealers minder winst op maken. De Amerikaanse president Barack Obama heeft zijn bezoek aan Afrika afgesloten. Op zijn laatste dag was hij bij een herdenking bij de Amerikaanse ambassade in Tanzania. Daar vielen bij een aanslag in 1998 elf doden en honderden gewonden. Obama is bijna een week in Afrika geweest. En veel basisscholen zijn nog niet klaar voor de invoering van de wet op het passend onderwijs. Tot die conclusie komt de Algemene Rekenkamer in een rapport. De wet wordt over een jaar ingevoerd. Scholen worden dan verplicht een passende plek te vinden voor leerlingen die veel extra aandacht nodig hebben. Alleen daar hebben die scholen geen geld voor. En dat zijn de hoofdpunten toch op de weg, naar nou, nog steeds niet opgeruimd geruimd, van de Velden? Nou ja, hier en daar wel, maar toch nog acht files Sven, bij elkaar 20 kilometer. Wat opvalt is de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwebrug en Bodengaaf is de rechte reishoop dicht. Er staat een auto stil, twee kilometer file. Een ongeluk op de A20, Gouden richting Hoek van Holland... bij Spaanse polder, twee kilometer. Kapotte auto op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... bij de Maarn twee kilometer. Daar is de rechte reishoop dicht. En een aanrijding op de A29, Rotterdam richting... Bergen-op-Zoom, tussen de Afit-Numansdorp en de Haringvlietbrug, 2 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Veel sterkte als u daarmee te maken heeft. Ik zie u graag terug vanavond bij KRO's Ogenoog Oog om half negen op Nederland 2. Hier gaat Naida verder op Radio 1. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. Het rommelt in Egypte. Al dagenlang zijn er massale protesten tegen de zittende president Morsi. De demonstranten willen meer democratie en eisen het vertrek van de president. Maar Morsi, die nu precies een jaar aan de macht is, blijft gewoon zitten waar hij zit. Zijn achterban ziet de protesten als een plan van Mubarak-aanhangers om weer de macht terug te grijpen. Morsi heeft tot vandaag vijf uur de tijd om af te treden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven... Anders grijpt het leger in. Moeten we vrezen voor een burgeroorlog tussen de aanhangers van Moussi en de oppositie? Het leger de redding of een nieuwe dictator? Komt het ooit nog goed met het land dat ooit de geboorteplek van de beschaving was? Egypte. U kunt reageren door te bellen met 0800 1121. Tweets kunnen naar hashtag Lijn1. Mailen kan naar lijn1.ntr.nl. En kijk vooral mee via de webcam. Lijn1.ntr.nl. Welkom bij Lijn1. Zonder reden, zonder doel, met mijn zeden en mijn zonden en mijn angsten voorgevoel Laat mij komt tegen de krimp. Laat mij dit godeloos lied Hef jij je handen maar ter hemel waar? Maar red mij niet. Ret mij niet. Ret mij we niet. Ret de Maarten van de Roosendaal, die gisteren helaas is overleden. Ik heb hem mogen ontmoeten in het echt. En een van de mooiste mensen die ik ooit heb ontmoet. Maarten van Roosendaal, red me niet. Dank je wel voor dit fantastische nummer. En al je andere mooie nummers. Over naar waar we het vandaag over gaan hebben, in de lijn 1 bus. Die staat in Den Haag voor het Edith-Stein-college. En voor de bus staan alle docenten van het Edith-Stein-college. Wat werken ze hard. <lacht> ze zwaaien <wij> allemaal. <lacht> ja, we praten over het ultimatum voor de Egyptische president Morsi. De demonstranten eisen dat hij voor vandaag, vandaag voor vijf uur vertrekt. Anders worden de protesten nog heviger. En het leger Het leger heeft aangegeven dat als Morsi niet vrijwillig vertrekt... zij zullen ingrijpen. Bij mij in de bus Sabri Said al hamous geboren. In Egypte, acteur hier in, bij ons in Nederland en Arabiste Petra Christine. Sabri Said al-Hamous. U... Saad. Saad. Ja. Saad. Ja, het is geen Saad. Saad. Saad. Saad. Saad. En ik noem je ik gewoon nou Saad. Saad. Maar ja, maar je moet gewoon Saad. Sabri. Ja. Ja. Sabri, deze protesten, miljoenen mensen op het Tahrirplein, weer drie jaar na het begin van de revolutie. Had je deze zien aankomen? Ja. In april. Ik loop al de hele tijd vanaf het, vanaf de eerste, het eerste uur van het horen van eh, Tamarut. Harket Tamarut, hè, de Tamarut Beweging. En, eh, een fantastisch voorbeeld van hoe democratie kan werken. Want dus iedereen ziet het als een soort, en, en, en, en, en, en, en die man is toch democratisch gekozen. Geef hem de tijd. Dit is ook het toppunt van democratie. Dat een jonge man, nog geen dertig volgens mij, met een, met een handtekeningenactie... 22 miljoen mensen bij elkaar kan verzamelen en de straat op gaan. Fantastisch, een geweldig voorbeeld van uh, wat het volk wil. Uh, uh, de, in minder dan drie jaar bijna een tweede revolutie. En, en, en jij zei net inderdaad dat uh, de aanhangers van, van Morsi zijn bang... dat de aanhangers van Mubarak, hè, de, de vorige president... Uh, de revolutie willen toe-eigenen. Mm -hmm. Ik vind dat de jongeren de revolutie... Toegeëigend hebben. Want dat slaan we over. De jongeren hebben de, zijn de revolutie begonnen in 2011 en die jongeren hebben het weer teruggekregen. Natuurlijk worden er ge, geheime machten, zou ik maar zeggen, zoals twee jaar geleden. De, de, de Muslim Brotherhood, ook een geheime macht, boven de hoofden van de jongeren de revolutie heeft gejat. Ja. Er werken nu andere machten, andere geheime machten. Andere. Waarom moet de weg? Uh, omdat, hij hij, is omdat, hij omdat hij geen rijbewijs heeft. Omdat hij geen heeft. En Egypte is een, een immens grote bus die hij niet kan rijden. Hij kan niet rijden. Hij heeft een kans gekregen. Hij heeft een jaar lang, heeft een jaar lang uh, geen enkele goede beslissing genomen. Alle beslissingen die hij genomen heeft tot nu toe... waren een, een bewijs van, van, een, van wanbeleid. Uh, ja. Tina, als ik dit zo hoor... jij bent Arabiste, kent Egypte goed, bent er ook vaak... Mooshi is gewoon oncapabel. Nou, wat volgens mij het Egyptische volk nu uh, heeft laten zien... dat ze begrijpen wat democra echte democratie is. Namelijk, een democratie betekent niet 50 plus 1... en dan mag je de minderheid wegschuiven. En wat je dus nu de afgelopen weken ook op straat hebt gezien... is dat juist die stille minderheid... ze noemen het in Egypte Hezbel Kanaba, de party, de bankpartij... de mensen die thuis op de bank zaten en dachten... nou, we moeten maar even zien waar dit allemaal naartoe gaat... die zijn ook allemaal op straat gegaan. He, dus en, en, en, nou, op straat gaan zitten, ze ziet allemaal weer hele grappige foto's van wat vrouwen die uitrusten op een bank. Uh, inderdaad, de bankpartij. Maar wat, wat volgens mij het belangrijkste is... De Economist, het uh, Engelse uh, weekblad, had het vorige week over Morsi staan. Dat mensen ongelooflijk bang zijn dat Morsi niet alleen heel slecht is... in uh, alle economische problemen oplossen... maar dat hij de cultuur van Egypte uh, probeert te ondermijnen. En wat veel Egyptenaren zeggen die wij spreken... is van ja, wij willen weg van die buitenlandse invloeden... En dan hebben ze het niet eens over de Amerikaanse buitenlandse invloeden... maar de invloeden van Saudi-Arabië en Qatar op wat er in Egypte de gebeurt. De islamitisering van de Egypte. Ja, de islamisering van Egypte, maar ja. dan een bepaalde, een bepaalde vorm van islam. Bijvoorbeeld een van de komieken die heel populair is op de Egyptische televisie... zeg maar de Egyptische John Stewart, Bassem Youssef... die heeft zich de afgelopen maanden daar voortdurend tegen uitgesproken... dit is niet mijn islam. Ja. Zo en is toch is die man Islam wel. Het is niet dat die man nou zelf heeft besloten: ik kom daar aan de macht. Dus Morsi, als leider van de islamitische broederschap, is gekozen nou, door dat is, Egyptische volk. Er is volk. heel veel discussie over. Ja. Kijk, uiteindelijk was de keuze tussen twee kwaden. Laten we even teruggaan naar de presidentsverkiezingen van vorig jaar. In de eerste ronde heeft hij minder dan 20% van de stemmen gekregen. Maar toen waren er uiteindelijk twee kandidaten over: Ahmed Shafiq van het oude regime en Morsi van de nieuwe hoop. Ja. Nou, en daar heeft hij enorm tegen een Maar kun je dan nou niet zeggen, die nieuwe hoop, hè? En, en Sabri, jij zegt het al, Egypte is een groot land... een grote vrachtwagen, moeilijk te besturen. Je kunt ook zeggen, niemand kan in één jaar Egypte... met al zijn problemen, met al haar problemen... Nou ja, ervoor zorgen dat het allemaal goed gaat. Ja, en dat zou, dat, dat zou je hem ook kunnen nageven. Want het is natuurlijk helemaal niet eerlijk om iemand na één jaar op te af te rekenen. Maar wat hij allemaal heeft nagelaten om te doen. Wat heeft hij heeft nagelaten? Er, nou, Petra. Hij, had, uh, hij had echt mensen. Hij had een inclusief beleid moeten gaan voeren. Hij heeft voortdurend eigenlijk de grote minderheid. Liberale, seculiere Egyptische moslims. die niet deze islamisering willen accepteren. die heeft hij buitengesloten. En heel veel mensen zijn dus ontzettend bang dat het een soort ja, moslimbroeder had. Ja goed project is, uh, is om Egypte te domineren. Ja, exact. Hij is, niet, hij is niet de president van alle Egyptenaren. Dat is die kans heeft hij gekregen. Jouw familie bedrijf. woont nog in Egypte en in die bezoek jij ja. ja, ook regelmatig. Hoe zien zij dat? Uh, nou, in onze familie is het verdeeld en zoals in vele ja. uh, uh, Egyptische families. Dus mijn zus en het, het huis van mijn zus, mijn zus met haar man die in El Azhar University heeft gestudeerd en, en, en, en, en hij is net geen moslimbroeder, maar een, een, een, een gemaakt moslim maar die uh, ziet dat wel Zitten en de kinderen daarvan ook, die hebben in de Lazar University gestudeerd en die zien dat wel zitten. Geef die man een kans. En uh we uh, willen wel een islamitische Alla regering. Van azhar is de islamitische universiteit. Van, dus van, je zegt er eigenlijk de mee wereld, ja. Ja. Uh, ja. dat de familie uh, van je zus wel het oké okay vindt. hetzelfde de de huis met mijn broer ja. en zijn kinderen die, die zijn er absoluut tegen. En die, die hebben de televisie dan de televisie, die, dat is een televisiewedstrijd bij wijze van spreken. Bessem Youssef boven en uh, beneden een uh, moslimbroeder die aan het uh, islamitische... Bij ons in de bus zit ook Mirjam van Dorse. Mirjam, je bent directeur Egypte voor Oxfam No. En Oxfam Novib werkt al meer dan twintig jaar... doen jullie allerlei projecten in Egypte. Je hebt vanochtend nog contact gehad met jullie partners in Egypte. Ja, en ik sprak iemand die werkt vanuit Minya... in de zuidelijke provincies van Egypte. En wat, hij, wat hem zo opmerkelijk uh, voorkwam... is dat heel veel mensen die Moersi een kans wilden geven... dat nu niet meer willen. Want in het zuiden, hè, de minder ontwikkelde deel van, van het land... waar veel aanhang was en waar veel mensen inderdaad van Moersi gestemd hebben... daar lopen mensen nu, die zijn niet meer van de straat... Uh, die uh, die gaan niet meer terug naar huis. En wat verwijten zij moeders dan? Um, zei, wat Petra ook zei, van de, dus het, het hele jaar zijn er verschillende kansen geweest... en mensen zijn gemarginaliseerd. De economische situatie is, is niet aangepakt. Economisch ja. is het alleen maar verslechterd, afgelopen ja. jaar. En mensen voelen dat in het portemonnee. Er zijn enorme lange rijen voor uh, de benzinestations. Uh, uh, de de elektriciteit valt uit. En wie moet dit wel oplossen? Wie, volgens deze mensen die met miljoenen tegelijk... de straten van Egypte opgaan, wie is dan de grote ja. redder? Wie Ik gaat ervoor zorgen niet. dat zij wel... Brood kunnen kopen, werk krijgen. Nou ja, het Sadri. wordt nu gezegd in het geval dat altern het alternatief is dat het leger een bindende factor, een bindende rol zou gaan spelen. Ik weet niet wat waar is, of, niet of het leger dat aan kan voorlopig. Maar een, een soort koning die alles bij elkaar houdt, een beschermende engel op de achtergrond ja. blijft. Terwijl het land geregeerd wordt door een comité van wijze vrouwen en mannen. En ik hoop, onder andere het Baradai is naar voren geschoven. Maar niet alleen. Eén iemand gaat het niet redden. Dus het moet een comité zijn van een aantal mensen. En ja. dat is het alternatief. Dat wordt nu naar voren geschoven. En ik hoop dat dat in transitie... Want Moorsi heeft een ultimatum richten. tot vijf uur, Peter. Nou, er zijn twee dingen aan de hand. Uh, Tamarut, dus de beweging die de rebellen... Dat betekent we rebelleren tegen het Morsi-regime. Die hebben inderdaad gezegd, uh, je hebt tot vijf uur. Het leger heeft gisteren een 48-uurs-ultimatum uh, gesteld. En daarin zeggen ze niet, jij moet aftreden. Maar ze hebben gezegd, alle nationale krachten moeten zich verenigen... en moeten het goede doen en luisteren naar de stem van het Egyptische volk. Nou, als je die verklaring leest van ongeveer 350 woorden, dan hoor je eigenlijk. Um, de vader die spreekt. En dat was nou precies het probleem met Mubarak. Dat hij zich droeg als een vader ten opzichte van zijn onderdanen. Maar ja. niet als een leider van een volk dat zich als burgers kan zien. En daar heb ik wel een grote zorg. Dus het, het leger als de vader. Het leger als en de wat vader zeggen heeft... ze dan concreet? Nou, ze zeggen van wij moeten nu een nationale dialoog uh, gaan opzetten. En het land moet nu echt gered worden. Onder leiding van het leger? Niet per se. Nee. Niet per se. Maar wat je wel ziet is dat uh, de minister van Defensie en de leider van het leger... Uh, Leger, meneer El-Sisi. Uh, overigens iemand... Wat een die, naam, hè? Uh, ja, ja, <laughs> ja, iemand die overigens vorig jaar, um, toen het leger eigenlijk de macht had in de Supreme Council of the Armed Forces, de Hoge Militaire Raad, was hij degene die die zogenaamde maagelijkheidstesten op vrouwen goedkeurde of goed sprak. Dus ik heb ook niet zo heel veel vertrouwen dat het leger nou in één keer een heel inclusief ja. voor minderheden en vrouwen prachtig beleid gaat voeren. Daar heb Ik, ik kijk ja. even naar de, mijn beide... Uh, nee, nou, maar, maar ik, ik denk dat het, dat, die, dat, het, dat, die, dat het minder slecht is uh, dan in de tijd van de van de broederschap. Ik denk dat het een, uh, een, een, een kop voelt zich veiliger. En dat, ja. dat, daar kijk ik altijd naar. Als, ja, hoe, hoe een kop zich voelt in Egypte. Een kop voelt zich veiliger in de aanwezigheid van het, van het leger dan van de moslimbroederschap. Nou ja, 73% van de Egyptenaren volgens een recente pol uh, uh, steunt het leger. En je ziet wel, dat begrijp ik ook wel, er is enorm ja. veel chaos. Dus mensen willen weer uh, ja. een vaderfiguur. Ja, vader. ja. Ja. Maar hoe, hoe rijm je dat? Dus 73% van het Egyptisch volk oh, is voor het leger. Hoe rijm, je, hoe rijm je dat dan met de roep om democratie? Democratie, dat snap ik niet helemaal. Nou, dus het volk het dat aan de ene kant democratie wil. Ja, zegt ze, ze wel, wij willen rechtvaardigheid. Ze willen rechtvaardigheid. De, de eisen van de revolutie van de jongeren waar Sabri het over had waren brood. Vrijheid en sociale rechtvaardigheid. Ja. En democratie is niet alleen maar verkiezingen... maar is ook het serieus nemen van minderheden. En ja, of dat leger dat gaat bieden, dat moeten we nog maar zien. Het zijn allemaal mannen uit de tijd van Mubarak. Dus ik, ja. ik heb daar wel een hard hoofd in. Dus het is niet zo gemakkelijk te rijmen. Ja, ik denk ook dat we nog niet aan, de, aan democratie toe zijn. Egypte is in de, in de, in de kinderschoenen van de democratie. Het zit in de banken van, de, van lagerschool democratie Dus je ja. die heb, die hebt echt tijd nodig. En in die tijd moet er iemand, met een vader... Komen die een beetje met een harde hand, met een, een beetje koersbepalend Oeh, beleid. Nou zeg je ja. toch een heilig, ja, ja, ja. een vaderfiguur met een harde hand. Ja, met een, met een rechtvaardige... Dat met klinkt bij een dictator, die nee, vindt ook dat hij een nee. vader is... Nou, en met een, ja, met een nee, goede, ik vraag niet stevige om bark. hand. Ik vraag niet om een bark. ik ben, een, ik ben net zo'n activist als... Ik, ik vraag om vrijheid inderdaad, maar ik vraag wel om een soort duidelijke koers. Want het land vergeet ja. verkeerd... En wie gaat die duidelijke koers bieden dan? Nou, ik hoop op die wijze. Comité, zou ik maar zeggen. En, en het leger als een soort... Een soort uh, ik beschermer, even, om, het, om beschermer een om van, vergelijking van het te geheel. trekken. Dat leger. Als je kijkt naar een land als Pakistan. het land waar ik geboren ben. Pakistan is zo'n land dat vanaf 1947... Vanaf steeds het leger een koep heeft gepleegd. En het volk, het Pakistanse volk... dat ook democratie en rechtvaardigheid wil... is toch zo gewend dat als dingen niet goed gaan... om steeds weer terug te vallen op het ja. leger. Nou, wat ik... ik, ja. ik vind en dat het heeft Pakistan geen goed gedaan. Laat maar het... Kortom, Petra, ik heb geen vertrouwen in dat Egyptische leger. Ik ook niet. Tegelijkertijd heb ik wel vertrouwen in het Egyptische volk. En de organisatie waar een van de partners van Oxfam Novib is in Minya... daar ben ik nog niet zo lang geleden geweest. En wat ik daar heel opvallend vond... was de mondigheid van mensen die misschien niet kunnen lezen en schrijven... maar je moet niet denken dat mensen niet kunnen lezen en schrijven dat ze dom zijn. Integendeel, die weten heel goed wat ze willen. En die zeggen, dankzij de revolutie zijn we met elkaar in gesprek geraakt. En wat moet gebeuren en daar is ook echt een oproep aan de oppositie en dat zijn allemaal verschillende partijen en die moeten ook met elkaar samenkomen dat mensen echt ja, het, het, het belang van Egypte zien maar ook goed luisteren naar de stem van het volk die inderdaad in grote getalen ja. op, uh, op straat stonden en president Barack Obama die uh, riep vandaag de Egyptische president Morsi op om in overleg te gaan met de demonstranten ja Denk je dat daar daarna gaat luisteren? Nou, ik denk dat ze enorme paniek hebben bij de moslimbroederschap. Want ze dachten dat ze de buit binnen hadden. Dat ja. zij na 60 jaar in de oppositie, in gevangenissen, afschuwelijke martelingen... Ik bedoel, ik ben geen fan van de moslimbroederschap, in tegendeel. Maar ze zijn wel op afschuwelijke manieren behandeld door het regime van Mubarak. En ze dachten, nu krijgen wij de prijs. Ja. En hebben eigenlijk uit het oog verloren wat het basisprincipe van democratie is. Dat je minderheden beschermt als meerderheid. Gaat hij aftreden? Hoe groot achter jullie die kans? Dat moest hij vanmiddag Nou, hij, zegt, ik, treed nou af. ik denk niet dat het vanmiddag is. Misschien later deze week. Ik denk dat hij misschien een honorair presidentschap accepteert. Maar uh, de kans is groot dat uh, we de komende weken enorme chaos gaan zien en dat er misschien. Uh, ik heb uh, wat dingen gelezen dat uh, een, een, oude, een voormalig generaal van de veiligheidsdienst in uh, Osama Gairalla, dat hij misschien de leiding gaat overnemen. Misschien gaat uh, generaal El Sisi, hè, de minister van defensie, wel de leiding overnemen. Er wordt enorm gespeculeerd. Ja. Vind ik. Heel lastig om te zeggen. En is er een kans op een burgeroorlog? Dat er dan ook nog even groepen: een kans dat de Moesie aanhangers tegenover de demonstranten het ligt te gaan staan? Ja, absoluut. Ik bedoel, het, het, het, dat is mijn grootste angst ook ik heb op dit moment. Niet dat het leger... Ik, ik, ik hoop dat het leger het overneemt. Wat mij betreft, dat, uh, dat vind ik minder erg dan dat er een, een, een burgeroorlog zou komen. Want, het, dat is wat, wat het, want ze hebben niks te verliezen. Nu, op dit moment. Althans, ze hebben alles te verliezen. Maar ze gaan dan vechten. En ze stonden al inderdaad te trainen. En met, met helmen op... Ik heb het over de moslimbroederschap. Ja. Uh, die stonden in Rabaradoui. Een andere plein. Die, die en stonden klaar ...om naar het Tahrirplein te gaan. Als dat gebeurt... Dan, ...dan heb je de pop aan het dansen. en ja. Dan heb ik liever dat het leger... ...het bescherming van de Egyptische bevolking... Ja. dat hebben ze beloofd. Uh, Is er een andere kans als het leger dat niet doet... ...dat er verdediging milities komen vanuit de bevolking zelf? Ze, ja, maar ook uit de Hamas. Er zijn leden van de Hamas-beweging die, die zich nou, bevinden in Egypte. Er nou, wordt gezegd. Nou, er was, dit weekend was er, een EU, er was er een overleg tussen de Europese Unie en de Gulf Cooperation Council. Dat zijn de zeven golfstaten waar onder andere Saudi-Arabië in zit. En wat ik dus echt verkeerd vind, ont, wat ik echt vind ontbreken in onze visie, in ons buitenlands beleid, is dat we eigenlijk helemaal geen gesprekken hebben met die golfstaten over hun negatieve politieke invloed op de situatie. In Egypte. En je ziet nu dat jonge uh, aanhangers, vooral jongens, van de moslimbroederschap, dat er zit enorm veel mobilisatiekracht in. Als zij gemobiliseerd worden, ook met geld, uit de golfstaten, om in opstand te komen, dan hebben we dat de poppen aan het dansen. Ja. In de bus heb ik ook twee uh, studenten van het Edith Steyn College, het college waar uh, de bus van Lijn 1 voor de deur staat. Maar waar jij bent, Nederlandse Egyptische, ga je deze zomer naar Egypte op vakantie? Ja, eind juli. Vind je dat niet eng? Nee, vind ik niet nee. Wat vind jij ervan? Want jij bent Nederlands-Egyptisch. Als je Petra hoort, als je Sabri hoort, als je naar het nieuws kijkt... die miljoenen mensen op het Tahrirplein... het leger dat eventueel ingrijpt als Moesje niet opstapt... hoe ervaar jij dat allemaal? Nou ja, ik vind het niet echt um, ja, normaal wat ze doen. Ik bedoel, Ze hebben net um, een nieuw president en dan gaan ze weer de straat op. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed. Want ja, als hij na een jaar nog niks heeft gedaan... dat hij dan wel weg moet. Dus ja... Dus eigenlijk sta je een beetje bij allebei. Aan de ene kant hoorde ik je zeggen, misschien hadden ze, moest Morsi nog een kans moeten geven. En aan de andere kant zeg je, hij heeft er lang genoeg een kans gehad. Ja, inderdaad. Manar, jij bent ook nederlands egyptisch gestudeerd, Ook aan het edith -Stein College. <coughs> niet aan het Edith-Stein? Ik ben gewoon helemaal Egyptisch. Helemaal Egyptisch. Helemaal Egyptisch? Nee. Je, je wilt niet Nederlands-Egyptisch <laughs> genoemd worden? Nee. Ga jij wel op vakantie naar Egypte? Nee, ik ga niet naar Egypte. Uh, omdat er heel veel problemen zijn. En uh, wij zijn met vier kinderen. Dus het gaat echt moeilijk worden als we daar naartoe gaan. Hey, en jouw familie in Nederland? Jouw Egyptische familie in Nederland. En je familie in Egypte? Voor of tegen Moedersie? Tegen. Want? Uh, ze vinden ze hadden, ze, ze waren eigenlijk voor safie um, En... Um, dus er kwam eigenlijk Morsi uit. En dat hij na één jaar zegt dat hij heel veel zou doen. en had heel veel beloofd. en dat hij dat niet doet. Daarom zijn ze tegen. Hey, en nou zijn jullie allebei twee jonge, jonge moderne meiden, als ik het zo zie. Vind, zijn jullie ook bang dat onder Morsi. de rechten van vrouwen in Egypte. steeds lastiger, lastiger wordt voor vrouwen? Dat weet ik niet. Nee, want je woont hier, hè? Ja. <laughs> Gelijk heb je Petra toch nog even over die vrouwen. Hè? Want we hebben het uh, afgelopen week volop gehoord. Er is helaas een uh, ne jonge Nederlandse verkracht in, in Cairo, als ik het goed heb. Uh, we horen op de, tijdens de demonstraties op het Aherierenplein veel vrouwen die aangerand worden, verkracht worden. Hoe zie jij dat, de positie van de vrouwen in die hele, hele opstand? Ik vind dat we twee dingen uit elkaar moeten halen. Er is echt afschuwelijke seksuele intimidatie van vrouwen. Overigens worden mannen in Egyptische gevangenissen ook gemarteld door uh, middel van verkrachtingen. Dus het gebruik van seksueel geweld tegen mannen en vrouwen die in opstand komen tegen het regime, dat is al van 30 jaar. Dus, en nu komt dat naar buiten. En dat is afschuwelijk. Dat keur ik natuurlijk verschrikkelijk af. Tegelijkertijd zie je dat ook mannen en vrouwen op het plein, uh, maar ook op andere plekken, proberen uh, daar bescherming te bieden. En je ziet ook heel veel organisaties, en jullie hebben volgens mij ook met een aantal vrouwenrechtenorganisaties ja. die ook proberen het recht de wetgeving te veranderen en juist die mondigheid van die vrouwen ik bedoel Twitter stond er vol van en je zag het ook dat vrouwen in Egypte zijn juist heel mondig en participatie Midian? van vrouwen is heel, heel sterk in, deze, in, in de demonstraties. Ondanks het feit dat er zoveel seksuele intimidatie is. Die op Tagrier systematisch wordt toegepast om vrouwen daar weg te jagen. Maar het is iets waar, waar vrouwen in Egypte hè, heel veel mee te maken hebben. En als op jullie als Oxfam Novi besteden daar ook in jullie projecten... Extra aandacht uh, aan. Ja, en het is heel fijn dat vanuit die organisatie we steunen... de initiatieven zijn om vrouwen op het plein te beschermen. Waar mannen en vrouwen samenwerken om te zorgen dat er plek is ja. voor vrouwen... om hun stem te laten horen. Sabine, jij hebt uh, op weg naar deze bus... Uh, zaten wij bij elkaar in de auto en toen zei jij... Dat vond ik wel een hele mooie zin. Jij zei een echte revolutie zonder een seksuele revolutie. Ja. In Egypte, maar wel wellicht in, in de hele slaapkamer. Arabische ja. islamitische wereld. is niet mogelijk. Nee, daar is, dat is, dat heb ik, heb ik uh, mijn partner in crime hier naast me. Peter, Peter Stina. Ja, dat is, dat is inderdaad... Uh, zich dat Wat versta je onder een seksuele revolutie? Een revolutie in de, len, in de slaapkamer. De lente in de slaapkamer, zoals Peter dat altijd zegt. Uh, uh, de vrouwen moeten de mannen opvoeden. Er moet, er moet een heropvoeding komen over hoe we met elkaar... De vrouwen ja, klinkt... moeten de mannen opvoeden. Ja, de vrouwen zijn de moeders, moeten al zoveel. Het zijn, zijn de moeders. Het zijn de moeders. Het begint met moeders. Het begint met moeders. Ga je, ga je kind leren hoe je... Het is een verantwoordelijkheid. Ja, de vrouwen moeten zoveel, inderdaad. Maar het is een revolutie. Het is nu een kans. Grijp je kans. Ja, je, je, ik kunt, je kunt, je kunt, je kunt in een, in een, als je 50% van je samenleving buitensluit... dat is voor mannen en vrouwen een heel groot probleem. Ja, ja. En wat je ja. ziet, die mondigheid van die Egyptische vrouwen... waar Mirjam het ook over heeft... al die organisaties die zich daar al heel erg lang mee bezighouden... die heeft zich op geen enkele manier vertaald in politieke participatie. In, uh, ja, in, bijvoorbeeld in de media worden vrouwen uh, op een hele verschrikkelijke manier weggezet... op die moslimkanalen. Uh, en wat naar mijn gevoel, waar we ons ook geen illusies over moeten maken... ik denk dat het vanuit Nederland ziet het eruit dat die super superconservatief is, maar het is gewoon een hele conservatieve samenleving... waarbij um, ja, als dochters... Uh, um, nou, het is, ik merk gewoon zelf ook bij mijn vrienden dat ze mooie theorieën hebben... maar als het over hun eigen dochters gaat, mannen en vrouwen... dan um, zie je toch dat mensen wil beschermen. Ja, en en heel herkenbaar wat je uh, zegt. Ja. Dus, en, het is en eigenlijk dus een uh, soort, soort, soort fake Modernisme? Um. Nou ja, en je ziet ook wel dat er heel erg uh, wordt gezegd van ja, we willen niet dat ze zo worden zoals die westerse vrouwen. Hè? Alsof westerse vrouwen geen morele kompas of uh, ja. beschaving zouden hebben. En daar spelen de moslimbroederschap heel erg op in. Die zeggen, die luidjes die daar op dat plein zitten, dat zijn mensen die door Amerika beïnvloed worden. Ja. En uh, dat willen we toch niet voor onze dochters. En daar zijn gelukkig heel veel mannen en vrouwen die zich daar steeds meer tegen gaan verzetten. En uh, ja, een bevolking die waar 75% van onder de 25 is, ja, de hormonen gillen door hun lijf. Die willen gewoon genieten van het leven. Ja. En als daar heel veel inperking komt, ja, ik denk dat het dan ook op dat niveau enorm gaat knallen. Maar en, ik denk ook dat, dat het moet knallen inderdaad bij de jonge mensen in, hè, waar, waar je ja. het uh, over hebt en dat, ik, ik denk dat dat ook een keer moet gaan gebeuren. Dat, dat en als het als er uh, tijd voor is, is het nu dat uh, ja. de tijd rijp voor is, dan is het nu dat de jonge meisjes ook in opstand komen over, over de uh, heel veel van die wetgevingen inderdaad dat je uh, en tradities die je uh, tegen moet uh, afzetten. Dat ja. je inderdaad uh, met elkaar omgaan. Als je dat zegt, Sabri, denk ik. Uh, nou, ik ben, over, ik ben het eens met wat je zegt. En toch, hè, boven het hoofd van Egypte hangt. grijpt dat leger straks in. als Moersi nu niet weggaat en niks doet. En mij bezorgt dat toch nog buikpijn. Is dat terecht, Petra? Dat ik nou, me toch zorgen blijf maken kijk, over wat als dat het, leger ingrijpt? Als we het toch hebben over uh, metaforen. Um, kijk, Egypte gaat een hele pijnlijke wedergeboorte door. Ja. Dat was ook de naam van het project van de moslimboederschap. En Nahda, daar hebben ze zich een beetje in vergist. Want wedergeboorte, iedereen die bij een geboorte is geweest... weet dat er heel veel bloed, zweet en tranen bij komt. Ja. Heel veel pijn. Die baby die ziet er misschien dan uh, onschuldig uit. Maar wat die, waar die in uitgroeit. En we zien dus nu een heel pijnlijk geboorteproces. En we weten het nog niet. Het gaat gewoon nog echt tien tot twintig ja. jaar duren voordat die transformatie van 60 jaar dictatuur in een land waar mensen allemaal rechten hebben... Tot slot in de laatste minuut, Petra. Moeten we die wedergeboorte en de pijn die daarbij hoort... moeten we dat de Egypte zelf laten doen? Of zouden wij als Nederland, als internationale gemeenschap moeten helpen? Nou ja, ik, we gaan zo weer terug naar het Oxfam-kantoor... waar een aantal Egyptische collega's zitten... die juist heel graag willen, dat zeggen ze voortdurend dat Nederland, Europa zich uitspreken over de wandaden... over de dictatuur van Morsi. En daar ben ik het heel erg mee eens. Dankjewel, Petra Stine, Sabri, Said, Alhamouz en Mirjam van Dorsen Dank jullie wel. Luisteraars, als u nog benieuwd bent... hoe het nou ook alweer zat met de sharia driehoek in de Schilderswijk. Alle voor's en tegens. Even rustig erover nadenken. Luister vanavond van 8 tot 11. Na Radio 5, OBA Live, dichtbij Nederland. Dan ga ik terug naar de Serie driehoek. En morgen zit ik weer in de gele bus van lijn 1. Tot morgen.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 Doe mee en ga ook voor nul. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. Vol op zomerplezier op Hof van Saksen. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl.